BNN Vara presenteert... De 10jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 19. Oké, okay, 2005. Daar gaan we. Schrijven jullie allemaal even mee? Alan en zijn vrienden zitten dus ondergedoken bij Bennys broer Bosse. Dat ging allemaal meer dan vlekkeloos totdat bendebaas Gerdin de huiselijkheid bruut kwam verstoren. Hadden jullie mijn maar dood laten bloeden, hè? Tegen de muur, stelletjes, snikkels, tegen de muur! Gerdin, die wilde toch echt wel graag zijn 50 miljoen kronen terug. Tja, niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk. Maar toen bleek Gerdin weer de oude zakenpartner van Bosse te zijn. Bennys broer dus, ja. Ongelooflijk, hè? Daarom heeft hij besloten voorlopig toch maar even niemand om te leggen. Ook de politie laat onze vrienden al een tijdje met rust. Er is een week verstreken sinds officier van justitie Raneliet Alan officieel van moord heeft beschuldigd. En hoewel de kranten dit nieuwtje braaf hebben overgenomen... Die zoekt toch naar 100-jarige moordmachine... ...is er nog niet één bruikbare tip binnengekomen... Raneliet wil de bejaarde boef zo snel mogelijk gevonden en veroordeeld zien, zodat hij eindelijk kan beginnen aan zijn bestseller over deze moordzaak. Gelukkig helpt commissaris Aronson hem daarbij, zoals alleen Aronson dat kan. Zweden, 2005. Kijk, ik bedoel... alsof het mijn schuld is dat er geen tips binnenkomen. Kijk, jij, ja, jij, ja, jij... Ja, ja. Jij bent een barmaak. Jij hebt niemand nodig om je werk te kunnen doen. Uh, nou ja... Ja, ja, ja. Zo'n ja, ja. soortje dronken stumpers. Maar als commissaris kun je het niet. Ja, ja, ja want ik ben dus commissaris. Hè. Commissaris... Dat kun je niet alleen. Ik heb input nodig, snap je? Wilt u anders nog een biertje? Ik, ja, ik ben goed in mijn baan. Ja, ik ja, zou het misschien niet zeggen. Maar ik ben goed in mijn baan, ja. Biertje. Biertje, ja, beetje, echt, bietje, een beetje lekker, ja. lekker, lekker lekker. Alleen zonder tips kan, kan ik niks. Ik sta me toch? Een potje droog. Oh, een Volle week al, hè? Keukje droog. Kijk, dus. En dan dus zit ik allemaal volle week, ja vast in fictieux. Alsjeblieft. Kijk, ik vind fictieux, denk ik, de allerstomste plek op aarde, hé, wat jij. Nou, oh, ik vind het wel. Hoe ben, jij, hoe ben jij hier verzeild geraakt in deze stedenbouwkundige toilet? Ik ben hier geboren. En oh. jij, jij bent hier nooit weggegaan? Nou ja, ziet u. Uit deze tiende cirkel van de hel? Mijn vader is de burgemeester van Fictieux. Oh! oh ja. ah, nou, leuk zeg. Hé. Hey. Jij hebt hele mooie armen, weet je dat? Spor, sport je veel? Uh, nou. Ik zou meer moeten sporten. Ik ben namelijk verliefd. Oh? Ja, ja, ja maar zij niet op mij. Oh, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Meneer, ik moet heel... Kijk, even... ik zou het haar gewoon moeten vragen natuurlijk. Maar ja, tussen droom en daad. Wow. Ik moet eigenlijk echt even wat andere gasten... Kijk, doen. zij is de enige reden dat ik bij deze baan blijf. Misschien als ik Carlson terugvind. Misschien is ze dan trots op me. Ben ik dan? Misschien is het een tip. Oh ja, ja. Nee, nee hoor, nee hoor. Het is een is ranenlied. Had ik je al over hem verteld? De officier van justitie. Dat is een nachtmerrie van een man. De officier van justitie? Ja, ja. Moet u niet opnemen dan? Ja. Oh ja, ja, wat? Oh ja, ja. Guran Aronson, partycatering. Wat een domme grap. Heb je Carlson al gevonden? Eh, uh, nou ja. Die man is letterlijk honderd, huh? Aronson. Hoe kan je hem nou nog niet gevonden hebben? Ja, nou, misschien zit hij heel ergens ondergedogen. Ja, en waar moet hij zitten dan? Hij heeft geen familie en die maatjes van hem ook niet. Dat heb je mezelf verteld. Ja, meneer Ranelid, ik ben ermee bezig. Lieverd, het maar, u zo'n biertje van je. Die man was stapelkracht. Krankzorum, Aronson. Het is jouw baan om Carlson terug te vinden. Niet mijn baan, het is jouw baan. Als je die niet wilde, dan had je hem niet moeten accepteren. Toen ze zo stom waren om hem je aan te bieden. Dat jij je avond na avond lallen zat aan de toog hangt. Dat is tot daar aan toe. Maar het laatste waar ik nu behoefte aan heb, ...dat zijn die zwakzinnige grapjes van jou. Is dat duidelijk? En ik zou nog wat zeggen. Sorry, Hè? ik snauw je opeens heel slecht. Uh, Aaron Zon? Oh, broer de ontvangst hier. Je waagt het niet. Oké, okay, doei doei. <lacht> oh, Ranelit. Ranelit. Ranelit? <lacht> weet je wat die man... Kom, kom, zien. Weet je, weet je wat die man wil? Hij wil die arme Kanson veroordelen voor moord. Alleen maar zodat hij er een boek over kan schrijven. Zo oh. erg, ja. erg. Is je erg? Het is, erg? is, erg? is erg. Kijk wat... <lacht> Je hoort geen boeken te schrijven over honderdjarige mannen uit het hè? He? Zeg, hey, krijg ik nou nog niet een biertje? Zo, oh, zo. Aronson. Wat? Jij hangt niet zomaar op als ik jou bel heb. Je ja, begrepen? Wat doet u hier? En jij, barvrouw, schenk jij een beetje een fatsoenlijke Ginto? Uh, nou, eigenlijk niet. Nou, doe er maar twee. Wat ik hier doe, Aronson, ik kom jou vertellen dat je niet zomaar ophangt als ik je bel. Nee, nee, nee, ik bedoel... Wat doet u opeens hier in Fetcher? Oh, ik ben hier al uren. Ik wil er gewoon die gore bar niet in. Maar ik had het gevoel dat mijn boodschap via de telefoon niet helemaal overkwam. Dat is gek hè, dat ik het, het gevoel had. En ik wil dat jij weet dat ik je in de gaten hou. Begreep het? De Vesjurta vlakte Zweden, 2005. Al drie weken sinds Carlson voor het laatst is gezien. De poging van Avondkrant Expressen om zijn verblijfplaats met behulp van een medium te achterhalen liep op niets uit. <lacht> Waar zegt ze Ben? Die laat weten dat het universum nog niet klaar is om Alan's verblijfplaats op te ruimen, maar we laten het ons meteen te laten weten als het zo ver is. Dan is slapen het nieuwe zitting in onderzoek. Nou. Als die Wendy al niet weet waar we zitten, dan zal het wel loslopen. Het begint er op te lijken, Gary. We mogen de politie wel een blommetje sturen. Maar dan zijn niet van die incapabele klok mogollen. ah, oh. geweest. Oh. Oh, dit leventje, Alan. Geen wolkje aan de lucht. Helemaal niks om je druk over te maken. Ah! Wat was dat? Waar is mijn pistool? <lacht> Benny, pak me dan. Pak me dan, Benny. Kom op. als je me vangt, doe ik alles voor je. Oh, oh, oh, oh. Zeg, zeg, zeg, kan het ietsje stiller? Sorry, sorry, sorry. Oh. Ja, nou ben ik de chagrijnig, lekker dan. Nou, uh, aan, zullen wij het dan maar op een zuipen zetten? Kudin, je bent een man aan mijn hart. Een lekker brandewijntje gaat er nou wel in. Brandewijntje? Ben je honderd? Nee, man, je krijgt een cocktail van me. En wat? Je weet toch wel wat een cocktail is? Een molotovcocktail. Een Sex on the Beach. Een screaming orgasm. Een, een, een leg spreader. Waar heb je het over? Ja, fruit. Feestkleurtjes. Zo'n zo lijphoog glas met zo'n suikerhandje. Een cocktail. Klinkt als een lulverhaal. Met een pluutje erin. Wat moet je in hemelsnaam met een pluutje in je drank. Dat staat leuk! Plutjes horen niet in het drankje. Plutjes horen niet. Dan moet je het even heel goed naar me luisteren, gabber. Oh, wacht even. één seconde. Hallo? Uh, uh, uh, Hi. Meneer Magnussen. Wie? Nee? Ja. ja, ik dacht, ik bel die gekke oude kerktien weer eens. Het is zo lang geleden. Is dat zo? 17 dagen, om precies te zijn. Ja, ja, ja, 17 dagen. Sinds jij zei dat je mijn geld bijna terug had. De, de, uh, waren wat Complicaties? Complicaties Tudududud, Gerdien. Weet jij nog wat ik jou de vorige keer heb beloofd? Huh? Als jij mij 50 miljoen niet zou terugbrengen? Nou, het, niet, niet woord voor woord, nee. Ik heb jou toen beloofd dat ik je gezicht eraf zou scheuren met mijn eigen tanden. Heb ik daar volgens mij bij gezegd bij wijze van illustratie. En dan leg ik jouw afgescheurde gezicht op mijn eigen gezicht, ja. Daarna stroop ik je uit af en die leg ik over mijn schouders als een jasje. En dan, als ik helemaal in jouw vel ben verstopt... Dan ga ik bij je moeder langs. Meneer Magnussen. Ik wil die koffer en het hoofd van Carlsen erbij. Je hebt 24 uur. Oh, en, Keddeen, lieverd, eet je wel je groentjes? Vitamines zijn belangrijk. Alles goed, Keddeen? Wat? Ja, hoezo? Dat klinkt niet goed. Tuurlijk wel. Hé, hey, waar is die koffer eigenlijk? In mijn slaapkamer. Oh. Hoezo? Nee, door, door, door, geen reden. Wat is er aan de hand? Niks. Niks, niks. Wie had jij aan de lijn? Callcenter. Gerdin. De, ik moet je iets vertellen, Alan. Ik werk zelf ook voor iemand. Augustus Magnusson, heet hij. dat geld in die koffer, dat is van hem. En dat moet ik binnen 24 uur teruggeven. Maar dat ga je niet doen, toch? Als ik dat niet doe, dan vermoord hij me. Dat zal wel meevallen. Dat zei jij ook tegen ons, weet je nog? Nee, dit is anders. Die Augustus, die stapelgek. We vinden samen wel een oplossing. Het is zoals het is. Alain. Woord... Wat? Wat doe je? Ik moet hem ook jouw hoofd brengen. Gerdin, laten we hier rustig over praten. Praten? Als jij met dat pistool... Met, met Augustus valt ook niet te praten. Jij weet niet wat die man met zijn vijanden doet, Alan. Alan, mogen wij, mogen wij even jouw slaapkamer lenen? Heel even. Dat is niet voor iets raads of zo, hoor. Wat is hier aan de hand? Kerdin. Onze goede vriend Kerdin hier... lijkt van gedachten te zijn veranderd. Hij wil zijn koffer terug. Oh, en mijn hoofd erbij. Wat? wat? Het spijt me jongens, maar. Uh... Dus dit is onze dank? Ja! Wij hebben jou uit dat autovrak meegenomen. Benny heeft nota bene dat vette lijf voor jou verzorgd. En dit is hoe jij ons terugbetaalt? Ik, ik wil dit niet doen, dit echt niet, maar. maar... Julius! Bosse! Schoonheid, wat doe je? Als hij ons wil verraden, dan mag hij ook aan ons allemaal verantwoording afleggen. Julius, Bosse! God van de bos, haak u, Kan ik even een mishoor zachten? Ik. Hè? <lacht> wat is dit? Kerdin? Weet je wat die oude zakenpartner van je wil doen? Ik wil dit niet doen. Ik moet dit doen. Je moet. Orders van de baas. Baas? Welke baas? Heb jij een baas? Hij heeft een baas. En, en als ik hem Alan niet geef, dan, dan legt hij mij om. Nou en? Dan doet hij dat toch? Even kan. Quinilla. Alan is honderd jaar oud. Die gaat binnenkort toch dood. Zo'n rare ruil is dat toch niet? Dat meen je niet. Wij vertrouwden jou. Jullie wilden vriendjes worden met een crimineel. Dit krijg je ervan. Je hoeft dit niet te doen. Jawel, dit moet ik wel. Jullie kennen Augustus niet. Ik heb hem levend mensen zien verbranden. Mensen op zien eten. Ik kan hem niet tegen me hebben. En dus geef je Alan aan hem. Wat moet ik anders? Johannes 15 vers 13. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vriend. Muil, dicht, bossen, of ik schiet jou ook af. Oké. Okay. Zo praat jij niet tegen je gastheer. Nou moet jij eens even heel goed luisteren, Gerdien. Het stem mij tot hier, dat pistoolgezwaai van jou. Je hebt meerdere keren geprobeerd om ons om te leggen. En alsnog hebben wij onze harten voor jou geopend... ...omdat we allemaal denken dat er meer in jou zit... ...dan een dikke moordende papzak. Maar nou ben ik het zat! Je kunt niet elke keer als het even tegen zit je pistool trekken. Nee, nee, het is allemaal zo moeilijk. Nee, ik krijg niet wat ik wil. Nee, nee, je bent toch geen kind? Jij geeft nu als de solemieter je pistool terug... en je gaat even heel erg hard jezelf schamen. Is dat godverdomme duidelijk? Maar, nee, maar, Nee, maar, nee. Maar, nee! Hier, hier, hier, jongens, jongens, het spijt me. Ik ben helemaal gek als ik die stem hoor. Augustus weet niet eens waar je zit, man. Hij gaat me vinden. Hij is net een wolf, hij ruikt bloed. Des te meer reden om mij niet dood te schieten. Bovendien, jij bent toch ook een engert. Ik bedoel, geef jou een plankje en wat spijkertjes... als Augustus slim is... Is hij bang voor jou? En anders sturen we gewoon vanille op papa af. Zo. Hmm, wat er in mijn maag aan schort: het is wijn en vodka. Rum en pot. En voor het plezier een lading bier. Want dat komt papa flink te kort. Hallo. Is dit commissaris Aronson? Ja. Ik bel met een tip over de zaak Carlson. Oh, oh, nou, laat me raden. U heeft meneer Carlson gezien in een nachtclub op Ibiza. Pardon? Of nee, hij blijkt al weken op uw zolder te zitten. Of nee, wacht. U bent zelf, Alan Carlson. Het is allemaal één groot misverstand. Wilt u, wilt u het horen of niet? Nou, snel dan. Mijn buurman, hij gedraagt zich heel raar de laatste weken. Hij houdt zijn gordijnen potdicht, zelfs midden op de dag. Een ontzettende gluipert is het. Heel erg in de heren, maar ondertussen wel je kippenhokken legen over. Zo eentje... Ik weet niet wat het is, maar hij verbergt sowieso iets. Bosse, heet hij. Bosse Joenberg. Stockholm, Zweden, 2005. Bianca, waarom zie ik geen koffiekopje in deze hand? Koffie... Koffie komt eraan, meneer Ranelit. Sorry, meneer Ranelit. Ik heb geen oog dicht gedaan. Mijn hond begon vannacht opeens gigantisch te braken. De dierenarts denkt... Even snel maar, Bianca. Telefoontje. Telefoontje. Oh, okay. Officier van Justitie Ranelit. Ah. Eh, dag geloof meneer Ranelit. Met de commissaris Aansel spreekt u. Ja, en? Heb me toch een leuk nieuwtje voor nou, u. Nou, wat is dat nieuwtje dan? Bent u er klaar voor? Ja. <laughs> Bent u er echt klaar voor? Oh god, man, zelfs Bianca is niet zo traag als jij. <laughs> nou, dus ik zat gisteren op die hotelkamer in Vekcheu, waar ik aan een week zit. Tikje aangeschoten, moet ik eerlijk zeggen hoor. Tikje, tikje zat. Als ik opeens word gebeld door een man met een tip over een of andere verdachte buurman. Ene bossen. Bossen Ljungberg. Dus ik denk, Ljungberg. Ljungberg. Ljungberg? Ja, ja, ja. Die naam heb ik eerder gehoord. Ja. Maar waar? Waar? Waar? Arendson, waar? ik zweer bij alles wat heilig is als jij nou niet gewoon zegt waar je voor belt. Dus, ik trek die tip na. En nou moet u eens rijden wie Bosse Ljungberg is. Nou? De broer van Benny Ljungberg. De broer van onze snakbaar eigenaar. Wat denkt u ervan? Dat hele zoortje zit daar ondergetrokken natuurlijk. Hallo. Dus als ik het goed begrijp, Aronson, ...dan heeft een van onze moordverdachten een broer... Oh. ...en jij bent nu op het idee gekomen om daar iets mee te doen... Oh. ...waarom is die broer godverdomme niet meteen ondervraagd? Nou ja, eerst waren we vooral nog op zoek naar, naar Gunilla... ...dus meer zussen, tantes, dat soort. En daarna... Was ik het een soort van een beetje, ja, een beetje vergeten, dus... Dus, dus, dus, nu bel jij mij heigend op... om mij iets te vertellen dat ik weken geleden al had moeten weten? Oh, uh. Nou ja, als u het zo wacht je nog, idioot. Ga achter die broer aan. De pieuw. Kijk eens, meneer Ranelid. koffie. Meneer Ranelid zo zwart als de toekomst, zoals u hem het liefste heeft. Feliciteer me eens, Bianca. Gefeliciteerd, meneer. Waarmee, meneer? Dat gaat me lukken. Ik word de eerste officier van justitie die iemand veroordeeld krijgt... voor niet één, niet twee, maar drie moorden zonder dat er ook maar één lijk is gevonden. Nou, wat leuk. Karlsson hangt bijna. Oh, ja. Aronson moet hem alleen nog even uitroken... Oh, ja. maar dat kan zelfs die gênante dronken niet verpesten. Ach, en dan kan ja. ik eindelijk dat boek gaan schrijven. Uh, welk boek, meneer Annelit? Uh, uh, alleen maar het boek over de grootste politiezaak van de 21 ste eeuw. Als Aronson het niet verkloot, tenminste. 27 mei 2005, 9 uur 14. Op weg naar het huis van Bosse Ljungberg, broer van verdachte Benny Ljungberg. Oef, ik denk dat ik misschien een tikje te hoog van de toren heb geblazen net, Diana. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik Carlson op een haar na miste. Weet je nog, in het huis van Julius Jonsson. Het water stond verdomme nog op toen ik binnenkwam. Twee minuten eerder en deze hele zaak was toen opgelost geweest. Zoiets gaat nu weer gebeuren, wedden? Dat het huis een paar minuten geleden is afgefikt... of dat Alan Carlson is overleden... of dat zojuist het ruimte ruimtetijdcontinuum is opengescheurd... en dat ze allemaal naar een alternatieve dimensie zijn gezogen... waar hondjes de baas zijn. Kun je het je voorstellen, Diana? Wat voor een hel dat zou zijn. Wacht even, wat zullen we nou krijgen? Goedemorgen. Wie bent u? Uh, ik ben commissaris Aronson. Aangenaam. Alan Carlson. Ik... wat? Koffie. Ondertussen in 1953. Alans ontsnappingsplan verloopt niet helemaal vlekkeloos. Kim Il-Sung prikt direct door zijn vermomming heen. En tot overmaat van ramp komt Maarschalk Meretschkoff... de man wiens identiteit Alan heel eventjes geleend had... dan ook nog eens binnenvallen. Alans laatste hoop is de tafelgast van president Kim Il-Sung... die tot dan toe zijn mond heeft gehouden. Maar er is vast weinig kans dat hij een afwijkende mening over deze kwestie heeft. Die heb ik inderdaad niet... Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mao Zedong. Pyongyang, Noord-Korea, 1953. Ah, meneer Mao. Wat een eer u te ontmoeten. Hmm. Jammer dat het onder deze omstandigheden moet zijn. Ja, Praat niet tegen mijn gast. Voer hem aan de ratten, papa. Bid hem achter een auto, zagen hem door midden. Uitstekende suggesties, jonge heer Kim. Wat vind jij, bedrieger? Zal ik mijn zoon laten beslissen wat er met jullie gebeurt? Ja, ja, Herbert, herbert, mond dicht. Liever niet, meneer de president. Maar als ik dan toch moet sterven. Meneer Mao, wilt u dan in ieder geval uw mooie vrouw de groeten van mij doen? Je kent mijn vrouw niet. Zeker wel. Tenzij meneer Mao. Onlangs nog van vrouw is gewisseld. Ik weet dat u daar een handje van heeft. Zal ik hem nu maar laten doodschieten? Ja, hij heeft mijn uniform gestolen. Heel goed. Schieten. Doe wat je goed denkt. Hij interesseert mij niet. Mag ik het doen, papa, alsjeblieft. Ho, ho, ho, ho, meneer Mao. Ik heb uw vrouw Yang Ching een paar jaar geleden ontmoet. In Sichuan. En toen zijn we samen gevlucht voor Song Meiling. Wacht even. Ja. Bent u, bent u Alan Carlson? Dat ben ik. Maar u heeft mijn vrouws leven gered. Ach, heel China, Is u dankbaar, meneer Carlson? Wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er? Nou, het was een kleinigheid. Nou, dit verandert de zaak. De redder van mijn vrouw kan natuurlijk niet vermoord worden. Jawel, dat kan hij wel. Natuurlijk wel. Ja, op tenminste dan zijn adjudant. Ja, kamerad Mao. ...kunnen we zijn adjudant niet afschieten om mij zo gewoon een plezier te doen? Ja. Hij wilde jou vermoorden, papa. Oh, nee. Wij wilden gewoon weg uit Noord-Korea. Dit leek ons de snelste manier. Maarschalk Merechkov, wat vindt u? Ja, heel fijn dat hij uw vrouw gered heeft, hoor, meneer Mao. Maar hij is nog steeds een ontsnapte gevangene. In mijn uniform. Ja, daar, daar kan ik niets tegen inbrengen, helaas. Behalve misschien dat ik nogal onterecht naar de gulag was gestuurd door uw gestoorde collega. Mijn gestoorde collega? Hoezo mijn gestoorde... Ah, u bedoelt zeker... Maarschalk, Beria. Ach, laat maar raden. Naar de gulag. Ja, ja, ja. Naar de gulag. Die man is een totale maniak. U ja. zou niet zijn eerste onschuldige slachtoffer zijn. Ja. Zal ik u nu anders uw uniform teruggeven? Dat schappelijk van je. Meneer Kalsom, in het licht van de recente ontwikkelingen zullen wij jullie leven sparen. Wat? Wat? Dat is heel fijn, meneer de president. Maar maar, maar, maar, dat wil ik niet. Nee, ik ook niet. Jammer dan. Oh, oh jee. Kijk nou, ik loop weg. Hij schiet me dood. Schiet me dood. Zeker weten dat u mijn in leven wilt houden, meneer Kalsom. Ik ben aan hem gehecht geraakt, ben ik bang. Maar ik wil dat er iemand doodgaat. Hou je mond, zoon. Hij heeft tegen mij gelogen. Hij moet dood. Wat zeg ik net? Maar hij moet dood. Dus, meneer Kalson, u wilt Noord-Korea uit. Waarom? Het is hier fantastisch. Iedereen is hier gelukkig, gelukkig en rijk. Uh, ongetwijfeld. Maar met alle respect, ik heb wel eventjes mijn buik vol van het communisme. Waar zou u heen willen? Ergens waar het communisme nooit zal komen. <laughs> dat komt overal, meneer Carlson. Wacht u waar. Nou, waar dat het allerlangst zal duren dan. Even denken. Weet je wat leuk is? Cuba. Strandje pakken, salsa dansen. Het zou kunnen. Of misschien de Filipijnen? Nee, dat moet je helemaal niet willen, joh. Wat dachten jullie van Bali? Oh, enig, kameraad Mao. Zijn er daar stranden? <totstuk> Alleen maar, overal. Klinkt perfect. Herbert, heb jij zin om mee te gaan naar Bali? Ik, ik word voorlopig niet doodgeschoten, of wel? Ik ben bang van niet, beste kerel. Nou, dan ga ik wel mee. Mooi. En is dan eindelijk iedereen tevreden nu? Nee, je zal me afmaken, papa. Dat had je beloofd. Ik vertrouw nooit meer iemand. Wacht maar tot ik aan de macht ben. top, toch zo de macht.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 Peter van de Witte, Bob Fosco, Loek Peters, Roelof de Vries, Plien van Bennekom, Jules Crozet, Frank Evenblij, Lasse de Mol, Guido Kollemans, Willemijn Veenhoven en Raymond de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer, Bart Henselmans en Daan Jansen. Productie Karin van Dis. Regie, Wiebeke van Saher.